Um, als we een kerst uh, hadden dan was dus het een kerstmusical en oh, ja. dan met dans erbij nee. en uh, ik was dan uh, de leidster van de dansen <lacht> en um, ja zodoende is het echt helemaal gegroeid toen ben ik ja. ook naar dansles gegaan en um, ja tot nu toe uh,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 ja, misschien ook weer een keertje samen eten, samen mm. koken. Dus ja. echt verschillende thema's. Maar het gaat echt de nadruk op het lounge. Dus echt relax sfeer. Dat hoeft niet. Nee, echt het is gewoon chillen. Echt, ja, uh, nee. ja, ja, dat is echt meer. Uh, ja, dat spreekt je Natuurlijk wel. Ja, allemaal, ja, dus echt, wat ze echt moeten, chillen. Ja. Op school moeten ze van alles thuis moeten Ja, ze precies. Weer alles. Nee, het is echt niks moet.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 of uh, bellen ja. naar Pluspunt, maar via de site uh, hebben we ook een telefoonnummer en uh, vragen naar uh, Monique. Die weet echt ja. heel veel, uh, die is echt coördinator uh, voor uh, de kampen. Ja, oké. Okay. Ja. En die is ook een jongerenwerker bij Pluspunt? Of, of? Ja, die is meer, die is een uh, ja. kinderwerker. Die is, oh, we ja. doen we samen dus dat uh, jongere gedeelte ja. die van de kamp, Want zeg maar, zij meer ervaring ja, heeft. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus uh, ja, vandaar.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 I'm